met het NOS Journaal. De nieuwe minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA wil met bezuinigingen en belastingverhogingen de wensen op het gebied van defensie, stikstof en de woningmarkt betalen. Op hoofdlijnen was het coalitieakkoord voorspelbaar, zegt politiek verslaggever Lars Geers. Al zaten er ook wel verrassingen tussen. Dat kan soms klein zijn, zoals een telefoonverbod op middelbare scholen en soms heel groot. De verhoging van het eigen risico naar 460 euro was toch hoger dan je wellicht van tevoren had ingeschat. Maar over het algemeen is dit precies hoe we een regeerakkoord... van deze drie partijen uh, uh, konden bedenken... voordat ze met elkaar gingen onderhandelen. Een nieuw kabinet moet op zoek naar steun in de Eerste en Tweede Kamer... om de plannen erdoor te krijgen. In de VS is een voormalig presentator van CNN opgepakt... in verband met de verstoring van een kerkdienst eerder deze maand in Minnesota. De dienst werd geleid door een predikant die ook voor de grenspolitie ICE werkt. De activisten riepen leuzen als weg met ICE. De journalist Don Lemon deed op YouTube verslag van die actie. Justitie wilde hem toen meteen al aanhouden... maar kreeg geen toestemming van de rechter. Vandaag meldde de minister van Justitie dat Lemon alsnog op haar bevel was opgepakt. Lemon heeft miljoenen voor Volgens op sociale media staat bekend om zijn afkeer... van president Trump en de Trump-regering. In een veilinghuis in Duiven is vanmiddag een granaat gevonden. Die granaat is waarschijnlijk opgestuurd door iemand... die de historische waarde ervan inzag, zegt een politiewoordvoerder. In het veilinghuis worden oude en antieke spullen getaxeerd. De granaat stamt waarschijnlijk nog van voor de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft die granaat veilig... ergens anders tot ontploffing gebracht.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond. Je luistert naar Jelmer en de M&M's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. No, no, no. husband is coming. Welkom bij ZFM Zandvoort met Jelmer en M&M's. Het is weer de laatste vrijdag van de maand januari. We zijn inmiddels in 2026 en deze eerste dagen van het nieuwjaar zijn voorbij gevlogen. Reden voor ons om weer even terug te blikken, maar ook vooruit te kijken naar wat komen gaat. En een extra uurtje vandaag, omdat we vanwege familieomstandigheden uh, de eindejaarsuitzending niet uh, door konden laten gaan uh, rond de jaarwisseling. En zijn we er nu dus tot tien uur, en niet tot negen uur, met twee M&M's. Hallo. Ja, goedenavond. We zijn er lang niet geweest, maar we zijn terug alweer geweest. Zeker, je hebben er wel zin in eigenlijk. Ik ook wel weer, ja. Ja, want weet je wat het ook altijd is? Ik vind het, het de duniaarsuitzending, of eigenlijk de eindjaarsuitzending normaal, dat is toch een beetje het hoogtepuntje van het jaar. Ja. En die hadden we natuurlijk niet door mijn omstandigheden, maar dat maakt niet uit. Ik ben blij dat we nu nog een soort van compromis-uitzending hebben. Zeker, drie zeker. Drie uurtjes, lekker in de lucht. Ja, ja nice. Uh, we hebben een reguliere uitzending voor jullie in petto, waar we gaan kijken naar uh, de januari maand en een extra uurtje waar we nog even kijken naar 2025, maar ook voorspellingen doen, onze kennis even testen... Oeh. en kijken naar mooie momenten. Dus uh, we gaan het allemaal meemaken. En muziek staat ook meer dan ooit... Uh, centraal, ja. want we hebben allemaal... Uh, drie nummers uitgekozen die... voor ons het afgelopen jaar uh, belangrijk waren. En uh, die hoor je ook... hier bij ZFM Zandvoort. En uh, zoals gewoonlijk... Uh, openen we uh, met het... bespreken van het nieuws. Nou, ja. Ja, eigenlijk is er in deze eerste januari... maand 2026 heel veel... gebeurd, maar... Uh, Mike, hoe ja. was januari op persoonlijk vlak? Januari op persoonlijk vlak. Ja, het was echt een koude januari. Ik vind januari altijd zo'n um, zo limbo-maand, weet je wel. Weet je, voordat het echt gaat beginnen allemaal. <laughs> die werken nu je nog van iets nemen. Ja, God, ik. God, ik neem een stokje ja. van een drankje, maar dat is... Uh... Dat is sterk, uh, ja. dat kan ik wel zeggen. Maar nee, maar hoor. ik vind januari, als onze host wegloopt. Wat, ik, wat is er ja, al gebeurd? Hij heeft een soort handgebruik. Voor mij zei hij gewoon moeten doorgaan. Oh, Oké, okay, we dat moeten was... doorgaan. Nou, dan moeten wij even een mooi slapverhaal. Nee, maar januari op persoonlijk vlak voor mij. Ja, het was echt een januari maand. Dus we is een beetje limbo maand. Net natuurlijk nieuwjaar gehad, nog want de eerste week een beetje vakantie. Dan op werk weer opstarten. En dan ben je een beetje En Dan is januari alweer voorbij. En dan gaan we alweer richting februari. Dus ja, dat is eigenlijk mijn januari op persoonlijk vlak. Een beetje wakker worden weer na de vakantie. Ja, de ja, hele maand. Ja, nice. Ja, ja, voor ja, jou. Voelt het echt als een nieuw begin? Oh, oh. Voel, oh dat is voor ons, de een spannend als je dat hoort. <laughs> uh, voelt het echt als een nieuw begin? Uh, ja, ik had voor, in principe had ik 2025 ook een prima jaar, dus um, ja, het is altijd een, wel een nieuw begin, maar het is niet dat ik denk, goh, eindelijk van 2025 af, van een drama, nieuw, Nee, helemaal niet. Het is... Uh, ja, okay. gewoon weer okay. lekker op beginnen, ja. Oké, okay, nou en uh, Mirko, natuurlijk volop in de campagnestand. Nou ja, ik was zeggen, voor mij is het uh, juist het tegenovergestelde. Ik, ik, sowieso, ik vind januari, februari, maart, zeg maar, dat zijn voor mij altijd de maanden dat ik het best functioneer. Gewoon in het oh, hele Oh, het eerste jaar. kwartaal? Ja, de, überhaupt. Nou, dat komt best goed uit de verkiezingen nu. Dus heel gewoon echt, ik, ik, ik heb zoveel vergaderd de afgelopen video dat ik uh, het woord vergadering niet meer kan horen. <laughs> maar gewoon leuk, goed, druk. Eigenlijk vooral heel druk. En uh, ook wel leuke dingen om naar uit te kijken. Ik heb ook een uh, zomervakantie geboekt, natuurlijk. Hè. Dat is ook altijd uh, oh, ja, in weer, de beginmaanden. Weer vooruit kijken naar de zomer is <laughs> Precies, altijd wel fijn. Uh, Precies, ja, dus, ja. Uh, dus nee, nou, druk en leuk, eigenlijk. Oh, ja. Ja. Nou, top. Uh, we proosten nog even op het uh, nieuwe jaar. Een uh, je te laat, maar het is wel het is. Happy New Year. Happy, Happy new, new Year, year ja. Ook oh, dus ah. voor de luisteraars een beetje te laat, maar dat ja. maakt niet uit. Zo. Het gaat om de spirit hè, van het hele verhaal. Ik uh, kijk een YouTuber en die begint... Uh, elk uh, van zijn video's nog steeds met beste wensen. Dus of hij heeft heel lang van tevoren opgenomen, of. Maar uh, uh, <laughs> wie een ook iets meer? Maar even is dit? Dat is game meneer. Game echt waar? Oh, okay. ja, oh, dat ja, is zo heeft, old school. Die uh, die heeft, uh, dat deed ik vroeger ook, man. Ja, die doet het <laughs> nog steeds uh, ontzettend goed ja. en uh, die heeft elke zondags uh, dashcam bingo. Dus dan dashcam dat bingo. Dat is wel bingo. fantastisch. En die video opent hij nog steeds met uh, beste wensen. Wat dus, leuk. Uh, ja. ik, ik wist helemaal niet dat hij nog bezig was. Nee, ik, ik keek Dat was een video dat ik ook weer... met jou maar het ook zei dat ik ook weer die dashcamping... was. inderdaad ben gaan kijken, die zijn best leuk. Ik ben ja. er nu weer een beetje mee gestopt, maar inderdaad... Um... Ik keek vroeg altijd een Minecraft map van een kijker. Dat was ja, een dat mooie. was echt legendarisch. <laughs> dat, dat was de shit, man. Dat was de ja. shit. Ja, ik heb de gamer er dus eigenlijk nooit echt gekeken. Ja, ik, was dus, uh, ik was altijd van... Dus David Games natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Wie ja, niet? Ja, ja, ik ook, en ook ja. al best wel heel vroeg... Ja, ik nu een beetje besmet. Uh, <laughs> ja, ook al best wel heel vroeg... <laughs> uh, ja, zeker, ja. Ook al best wel heel vroeg... Al uh, Amerikaanse creators... Linus Tactics volg ik eigenlijk al heel lang... En dat soort dingen allemaal. Dus ik was al een beetje... Uh, ja, GameNear een beetje gemist, heb ik het idee. Ja, dat kan. Maar jammer. Ja, dat ja. kan, ja. Maar goed, traditioneel aan het begin van onze uitzending... even snel het nieuws doornemen. Je luistert naar Jelmer en de M&M's. En uh, te beginnen met uh, natuurlijk de coalitie... die vandaag ook weer uh, uh, nieuws had uit Den Haag. Het akkoord uh, is gesloten. Uh, de, de drie VVD, CDA en D66 hebben hun plannen gepresenteerd... En uh, het is natuurlijk een minderheidskabinet. Ook dat uh, was een ontwikkeling van de afgelopen maand. Daar hebben ze voor gekozen om wel samen te werken met partijen, maar niet kunnen uh, leunen op een gegarandeerde meerderheid. Nou, onder meer de plannen van de coalitie zijn natuurlijk allemaal terug te lezen op, uh, op de verschillende nieuwswebsites. Uh, wat ik het meest opvallend vond, is dat het eigen risico volgend jaar uh, wordt verhoogd, uh, uh, de hypotheekrenteaftrek niet wordt uh, word niet aangetreden, wordt niet verlaagd, niet afgebouwd. Uh, waar het natuurlijk tijdens de verkiezingen veel over is gegaan. Uh, de WW-uitkering wordt van twee naar één jaar uh, verkort. Uh, dus ja, veel uh, bezuiniging op de, op de sociale voorzieningen... zullen we maar zeggen, en de zorg. Um, ja. 19 miljard naar Defensie, ook 20 miljard... eigenlijk weer terug in het stikstoffonds... wat natuurlijk uh, het vorige kabinet uh, had geschrapt... En, uh, toen toch het probleem wilde oplossen. Niet echt gelukt, maar goed. Uh, nu gaan ze het in ieder geval weer proberen met een uh, flinke bak met geld. En er komt een vrijheidsbijdrage... wat eigenlijk een extra belasting is om uh, de defensieuitgaven te, um, te betalen. Ja, ik moet zeggen, ik vind die defensieuitgaven toch altijd wel een soort dingetje. Ik zeg niet per se dat het iets is wat niet nodig is... maar ik vraag me dan toch altijd af wat je op wereldschaal als Nederland kan betekenen. Het, ook al pomp je er zoveel geld in. Ik vraag me altijd af of we niet beter kunnen specialiseren op een stukje cyberveiligheid... of heel specifiek echt op speciale eenheden. Want in een grote oorlog met Rusland, China... Nou Amerika kun je er ook wel bij noemen tegenwoordig zo ongeveer... Uh, ga je dat toch nooit winnen als Nederland. Wel misschien als Europa, maar als Nederland alleen... Ik weet het al niet. Ik nou vind ja, het altijd een heel lastige... Ze stemmen natuurlijk ook wel met elkaar af, hè? Dus tuurlijk, ja, van, nee, tuurlijk, We hebben ook als Nederland, zeg wij, wij specialiseren ons uh, op luchtvaart, zeg maar. Ja. Dus, dus daarom hebben wij ook altijd dat je ineens ziet... Van, oh, we hebben twee JSF's gekocht of dit of dat of dus en zo... En dan is het idee van de bredere strategie een beetje... dat dan bij wijze van spreken een ander buurland kan zeggen... Denemarken of zo... van nou, wij doen er wat minder vliegtuigen... Ja. en dan doen we wat meer dit of dat. Maar het gebeurt... wat, wat mij voor... Oh, nee, ik ga door. Nee, vertel maar. Nee, je nou was ja, te... ik was zeggen wat, mij, wat mijn controversiële mening daarover is... is gewoon, ik vind dat we onszelf nucleair moeten bewapenen als Nederland. En dat klinkt heel bizar. Uh, maar we hebben gewoon de know-how hier. We hebben de mensen die die, die die studies hebben... dat kunnen wij gewoon doen... Als er een manier is waarop je de toekomst van Nederland uh, zeker stelt... <laughs> dan is het een paar eigen bommen hier hebben. Dus niet het Amerikaanse ja. arsenaal. Ja. Ja. Da daar is wat voor zeg maar. Ik vind sowieso ja. altijd, uh, ja, dat zijn altijd... Ik lees dat altijd en dan dat krijg ik dat toch altijd... Mee, dat ik denk, ja, ik weet niet of dat nou iets is waar... Uh, Ach, ja, vooral als je ook ziet dat er op de zorg bezuinigd gaat worden... wat ik natuurlijk een heel kwalijk punt vind... vooral met dat hele coronaviasco. Iedereen op hoge poten. Had nooit op de zorg mogen bezuinigen. En we doen het gewoon weer. Klopt. En dan denk ik ook Klopt. weer van... ja, uh, dan moet je toch een afweging maken. Ik snap ook dat je natuurlijk niet met Trump in nek heigen en de NAVO-normen en dergelijke... dat je moet investeren ja. in Defensie. Maar als ik dat dan lees... in het bredere kader van alle plannen... dan denk ik altijd... oei, dat staat er toch een beetje tussen... dat ik denk van... Uh, wil je nou dat gaan? Ja, uh, nou, dat de, viel de, de dus keuze. ook op met de politie. Hè? Daar is ook op bezuinigd. Terwijl elke partij die nu in de coalitie nee, zit. De, de zei van, de, juist ja, ja, ja, volgens mij zijn er ook mensen bij konden komen. Bij oh, wel? Politie, ja. oh, sorry, dat was het van een de een eerdere lekker niet. Mijn excuus, dan loop ik achter. Miljard, uh, ja, die Mijn die willen, ja, excuus. Ik zag dat toevallig net ook staan. Nou ja, de vraag was natuurlijk ook tijdens de campagne: kies je voor partijen die Defensie wel willen, maar misschien daar andere keuzes maken? Uh, ...partijen die inderdaad het gaan bekostigen... ...met de sociale zekerheid en met uh, de zorg. Dus ja, dat is nu gebeurd. Daar hebben mensen natuurlijk in minder... ...dat is lastig hè, met deze coalitie, het is een minderheid... ...maar ja. dat is wel wat er nu uitkomt. En uh, nou ja, Rob Jetten wordt uh, waarschijnlijk onze premier... ...dat is dan wel weer Heel slecht, uh, uniek... Uh, ja. ...een D66-premier voor het eerst. Ja, ik denk op uh, zich... Wat ik dus ik ben wel benieuwd. ik ben sowieso benieuwd. Ja, wat ik voor hoop is dat we een keer een beetje stabiel bestuur krijgen... We we natuurlijk het afgelopen fiasco met de PVV... ...dat kon je natuurlijk niet serieus nemen... En uh, nou ja, goed, daarvoor had je een soort half uh, termijn. Dat, dat was ook nog dat je denkt niet om over naar dit huis is, te schrijven. Dit is eigenlijk een revive van dit, Rutte 4 zonder Rutte. Ja, ja. nou ja, pretty much. Ja, ik, ik ben benieuwd of het, uh, wat gaat worden. Ik ben vooral benieuwd hoe lang ze zit zitten als minderheid. Uh, maar we gaan het meemaken. Kijk, misschien valt het allemaal heel erg mee. Want het is natuurlijk nu met zo'n coalitieakkoord lees dat niet iedereen is helemaal uit zijn mening over die vindt wat van. En denk ja, uh, laat ze maar uitvoeren. Kijk, ze moeten ook nog meerderheden ja. voor hun plannen gaan halen. Dus daar zullen ze altijd over nagedacht hebben. Maar. Moet wel lukken, dus dat nou ja, is uh, interessant. Ja. En wat je zegt over stabiel bestuur... kijk, dat herken je natuurlijk ook. Wie wil, wie wil er geen stabiel bestuur? Maar ik, ik blijf van mening dat... Uh, we zullen misschien ergens een keer... een stabieler bestuur kunnen krijgen. Maar zolang we niet uh, het systeem veranderen... dat blijft echt mijn mening, politiek gezien... dan gaan we gewoon nooit meer een stabiel bestuur krijgen... de aankomende 50 jaar. Even, <laughs> uh, even een kort nieuwtje... tussendoor uh, dichter bij huis. Want het sneeuwde ook weer... voor het eerst in jaren uh, deze ja. maand... Ja. Ja, was uh, de kerst net voorbij. En uh, toen werd het in de eerste week van januari toch even een, uh, een witte wereld met een paar centimeter sneeuw. En ook ja. afgelopen week uh, kwamen de kristallen ons weer uh, verblijden. Uh, Houden jullie eigenlijk van de sneeuw? Um. Ik heb altijd een beetje een haat-liefde haat liefde verhouding met sneeuw. Ik vind aan de ene kant vind ik sneeuw altijd wel heel gezellig eruit zien en dergelijke. Maar ik moest zeg maar ook wel naar werk toen het sneeuwde. En ook afgelopen week weer. Toen dus had ik eerst weer gewoon vijf, zes minuten gewoon de sneeuw van mijn auto te wisselen En dan had ik ook niet echt zin in zeg maar, in de ochtend. Dus um, als ik gewoon lekker thuis kan blijven, als je kan wandelen. Hartstikke leuk sneeuw. Als ik echt wat moet doen, dan uh, ja, hoopt het voor mij. Niet ja, zo hier ser. wou ik dus nou net wat over zeggen. Ik wou zeggen, ik hou heel erg van sneeuw. En wat ik dan niet snap, is dat iedereen zo moeilijk doet dat er echt drie, la, uh, ja. drie centimeter ijs op de daar weg is. Daar ben ligt, ik man. het ook mee. Ik bedoel, sorry dat ik het zeg, maar echt het moment dat het sneeuwde bij ons was ook helemaal niet goed uh, gestrooid. Want dat water ah, gaat weer interessant, het wordt altijd na het begin. Maar goed, uh, uh, ik fiets daar gewoon. Ja, is, ik vind dat heerlijk. Dan glibber ik een beetje met mijn fiets zo over dat ijs heen en op. En dan ga ik gewoon heen. Jullie rijden ja. niet. Het is best wel gevaarlijk en ook best irritant... als je gewoon naar je werk moet. En je moet rijden. Ten eerste moet je knappen en sneeuwden. Nou, daar kan je wel mee leven, want uh, nou ja, prima. Maar het is best wel een dingetje, want het is natuurlijk altijd gevaarlijk. Je wil altijd ook proberen dan niet te rijden. Maar ja, als je naar je werk moet, moet je naar je werk. Dan denk je, ga je toch met de trein? Nou ja, dat reed ook allemaal niet. Dus... Nou, dat, dat reed trouwens opvallend goed. Dat in het, ik, nou, het ik, heb alleen maar, ik heb alleen maar drama gelezen nee, Ik NS. moet wel zeggen, voor, voor NS-standaarden ja. vond ik het echt goed. Het was pas... Volgens mij de tweede dag van de sneeuw. dat ze hadden besloten om inderdaad niet te rijden of een andere dienstregeling. Ja. Maar er waren geen gekke dingen. Ik, zeggen, ik vind juist altijd de herfst is het erg met de NS. Dan liggen ja. er een paar blaadjes op het spoor. en dan stel ja. ik. Oh nee, jongens, de hele dienstregeling. Nee, ja, Ik heb daar. gewoon echt dagen ja. bijna alleen kant op kantoor gezeten. omdat niemand met de NS naar werk kon komen. Dus ik weet niet wat echt jullie waar? hebben gedaan. Ja. Het was ja, echt drama. Ik kon elke dag. Nou, ja, kon ja, maar dat, vanuit, verschillende, vanuit Utrecht, Amsterdam was het drama naar ja, het deze was, kant. Dat was te op bepaalde trajecten. Wel ja. Dus ah. al met al, dat was ook mijn ervaring daarin. Ik dacht niet dat dat voor iedereen geldt. Nee. Um, maar maar ik, ik... ik geloof je, maar weet je wat ik dan gewoon niet snap? Kijk, weet je, je hebt toch ook Canada, Noorwegen. En ja, maar dat zo. snap maar dat ik, was, dat dat... ik ook met Schiphol. Nee, weet dat je? dat dan, snap ik wel. Dat staat er van heel Schiphol is platgelegd. Nee, die dat... hebben toch gewoon een, een winterplan. En nee, ook dat... volgens naar buiten. Wat komt er vervolgens naar buiten? Ja, nee, er is bezuinigd op degene nee, die wint. Ja, <laughs> ja, dat dat, nee, maar dat snap <laughs> ik wel. is bezuinigd op het winterplan. Nee, maar dat snap ik wel. Want we hebben het misschien in Nederland drie dagen in een jaar en soms ook een jaar niet. Dan ga je niet heel veel geld ja, tegen aansmijten. snap smijten. ik, maar wij zijn toch Nederland, man. Kom op, we hebben, dat toch, gewoon, we hebben toch gewoon een plannetje ja, maar klaar En we me, roepen die ja, mensen gewoon op. Nee, okay. met die verwarmde wissel. Dan ga je toch geen geld tegen aansmijten als het bijna nooit voorkomt. Nee, nou, ik, ja, dat, ja is, dat, dat heet kapitalisme. Ik snap het, ik, ik ik snap het geefen op geefen, zeker dat hoogte is. wel. Maar ja, tegelijkertijd, maar overreden, denk man. je nou dat, dat Schiphol er heel gelukkig... ik doe die ene, ene FTE aan de ambtenaar die ze... Voor ambtenaar, God, ik, ambtenaar, jezus. Uh, werknemer die ze ervoor hadden kunnen nee, hebben om een sneeuwplant te maken. Goed, nee, nee, je, bent, je hebt gelijk, maar ik, ik snap die redenatie wel. Ik vind om gelijk te zeggen, ik snap het niet. en Ik loop ook te mop als ik het nodig heb. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat bedrijven die uiteindelijk winst moeten draaien die daar veel geld in gaan investeren... omdat het te weinig is nee, nee, nee, nee. hier... Maar dat snap ik wel, maar ik wil zeggen... maar ze, gaan, ze okay. hebben helemaal geen winst gedraaid... want het hele okay, dat hele schip Schiphol Oké, wacht. Het Ik dacht even een luchtpuntje oh, dus door. Uh, <laughs> <laughs> nou ja, voor de nieuwe luisteraars... Uh, alles kan hier tot uh, discussie leiden. Of alles uh, Of, ja, andersom. Zeker. of uh, alles kan inderdaad klein gemaakt worden. Nou ja, ik zou het een keer leuk vinden... als, het, als de hele week dik pak sneeuw... het hele land plat ligt... Yes. en gewoon genieten van het winterse weer. Nee, het want het heeft, het heeft ook iets moois... En uh, um, ja, dat we gewoon een echte winter hebben. Want ik hou niet van die... Uh, het was nu dan ook weer wel een beetje echt, in ieder geval. Maar niet van die half uh, pappen, sneeuw. Dat dus van je -sneeuw. Van, dat, van dat, al dat zout aan je schoenen. En, uh, nee, nee, nee. en ik denk, we hebben met corona geleerd... dat de helft van de beroepen niet vitaal zijn. Dus uh, we kunnen allemaal thuiswerken. <laughs> ja. Ja. Ja. Controversieel, controversieel. Ja, mooi. Ja. En uh, over een heel klein stukje uh, besneeuwd werelddeel, namelijk Groenland. Uh, wilde Mirko nog even iets in 50 seconden zeggen. In 50 seconden? Nou ja, ik kan nou, gewoon zeggen er? dat ik uh, het nieuws van de afgelopen periode heel interessant vond. En vooral ook hoe iedereen erop reageert. Natuurlijk dat Trump zegt van uh, we willen Groenland gewoon overkopen. Zou ook best wel wat Groenlanders zeggen. Nou, uh, dat willen wij niet. <laughs> uh, alleen wat ik dan interessant vind. En, en dat is waarom ik het toch nog even wilde belichten. Is dat dan eigenlijk het verhaal de reden waarom dat zo is niet echt benoemd werd. En dat is namelijk dat China gewoon bezig is. Middels economische oorlogsvoering. Om gewoon de hele boel daarop te kopen. En mineralen uit de grond te trekken. Dat soort dingen. En dat de Europese Unie specifiek op dat gebied ja toch wel wat steekjes heeft laten vallen ja. en dan kan je zeggen wat je wil over Trump en ik vind ook de manier waarop hij het heeft gedaan, absoluut niet uh, diplomatiek. zeg Maar Maar tegelijkertijd, hij heeft er wel voor gezorgd dat we daar nu op gaan letten als Europese Unie. En er is nu een deal. Dus, uh, nou, hey, ik, nou, kan, ja. ik kan alles zeggen over Trump. En ik ben het ook niet altijd met hem eens, maar hij is wel efficiënt. Helemaal hij is doen. wel efficiënt. <laughs> hij is in nou, twee maanden opgelost. Efficiënt. Nou ja, de hij, deal ligt er in twee maanden. Uh, <laughs> hij is in die zin efficiënt dat hij elke dag op. Uh, in ja, echt beunen eerste en klas was. Maar, je, je hebt gelijk, maar je tegelijkertijd. hij kan het dingen snel gemaakt. Maar je kan ook dingen voor elkaar krijgen zonder elke dag op te treden. Dat is ook waar. Ja, dat dat is waar. Dat is zeker waar. Ja. Het kan beter, maar het kan echt niet sneller. Nou ja, ja, over, over dingen die te koop zijn brengt ons bij het, uh, ja. het, het eerste top 2025 nummer. En die komt bij ja. mij op De... mijn nummer drie. We kiezen allemaal een top drie uit, dus er komen uiteindelijk twaalf nummers voorbij. Want ook Mickey, die er niet vandaag uh, bij is. Die, uh, die heeft gewoon zijn nummertjes aangeleverd. Dus, uh, en dan moet is je, wel, toch dan moet je natuurlijk wel zeggen, de top 12 2025, zoals we dat altijd zeggen. Normaal natuurlijk de top 20 en nu de top ja. 12 2050. Okay. Ja. Nou ja Bedankt voor de toevoeging. Zeker. Uh, <laughs> een uh, artiest waar we dit jaar niet omheen konden. En daarom staat hij bij mij op nummer drie. Waar gaan we nog veel van hem horen komend jaar. Vorig jaar in maart bracht hij pas zijn eerste single uit. Echte liefde is te koop. Daarna kwamen er nog twee die net zo'n grote hit werden. Hier is Samuel Welten.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 Huis op Bali, de liefde trein niet om geld, waar ik.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 What? En de MM's. Ja, dat was echt liefde te koop van Samuel Welten. En mijn nummer 3 in de top 12 2025. En dan gaan we nu even naar een ander nummertje, wat ook heerlijk is om naar te luisteren. Hier zijn de Stereophonics met Dakota.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 Dakota van de Stereofonics hier op ZFM Zandvoort. Je luistert nog steeds naar Jouwmer en M&M's. Want het is weer de laatste vrijdag, 30 januari van 2026. Ja. Uh, we duiken even, ja, even dingetje, de, de vorige nummer was dus geen top uh, 12 2025 nummer. Dit was gewoon een rendenummer omdat we tijd over hadden. Ja, waarom moet dat benoemd? Dat moet er even Dat melden. snap ik wel. Ja, nee, ik vind het vind ik wel terecht. Anders denken mensen: wie heeft dit gekozen? Dan mis ze de. voor Maar Dat backstory. zei ik al aan de, bij de aankondiging van het nummer. Oh, oké. Okay. Oh, my bad. Sorry. We hebben gewoon niet opgelet. Ja, nee, we hebben dus. Er uh, <laughs> is maar één voor presentator. Voor mensen die net zo dom zijn als ik vandaag: uh, het is het dus zo. We hebben dus die drie die, die nummers allemaal gekozen. Maar omdat we drie uur hebben en dus normaal vijf nummers hebben. Maar vier nummers past niet. I don't know why. Uh, vraag het aan de presentator. Um, <laughs> oh, de oh, shit. Maar uh, okay, nee, okay. maar uh, dus <laughs> hebben we ook gewoon dus oh. redde nummers storen. Deze is wel nice van deze. Ik heb ik een keer aan jou aangeraden, toch het vorige nummer. Ja. Ja. Nou ja, de volgende maand is weer voor jou. Oh, nou, uh, dat was het niet hoor. Even kijken. De S Zandvoort en de regio. Het jaar 2026 begon ook goed voor bewoners van de, de kostverlorenstraat. Uh, waar overigens uh, de waarde van het huis uh, gemiddeld 1 miljoen euro is. Want ze wonnen de postcode loterij. Uh, ieder uh, van 100.000 tot 200.000 euro. Uh, ze wonnen de super postcode prijs. En uh, dat zorgde voor uh, veel emotie en uh, verrassing... En uh, natuurlijk ook mensen die altijd al een wens hebben om, uh, om bijvoorbeeld uh, een extra vakantiehuis uh, te kopen. komen voorbij. Uh, een extra vakantiehuis nog ja, wel. Ja, nee. <lacht> Dus ze hebben er al uh, een, maar ze willen er nog een. <lacht> natuurlijk uh, opknappen. Er was ook één vrouw die het aan goede doelen gaat geven nou, voor de beestjes. En uh, uh, ja, het was wel een hele happening. Ik was daar voor Haarms uh, voor Dagblad en uh, nou ja. Dan krijg je zo'n persbericht. Drie uur van tevoren van de woord straks een, een, een lot. Of een, er valt straks een postcodeprijs in Zandvoort dan. En dan uh, ja, is het leuk om bij te zijn. Snel nog video, iemand uh, geregeld. En, uh, en dan kom je daar heel lang wachten. Komt er, de, de vrachtwagen komt dus niet. Die komt, okay. alleen, die komt alleen op 1 januari bij de, bij de nieuwjaarsprijs. Er komt een busje en dan komt Caroline Tensen zo naar buiten. En dan gaan ze bij die mensen naar binnen en dan... Uh, Gaan ja, ze ergens op een opritten, gingen ze verzamelen. En dan een groepsfoto met al, die, uh, met al die checks. Ik had alleen wel de hele tijd het gevoel van: ja, we staan hier nu bij huizen van mensen waarvan ik denk. Ja, maar dat uh, is. Natuurlijk leuk, maar het is, het is altijd zo. Ook als ik dat op tv zie bij een of zo. of dan gaan ze weer iemand thuis verrassen en dan. Dan zie je al gewoon de buurt en dan denk ik. Ja, maar dat is het hè. He. Nee, maar dat, dat is het hè. He. Want zeg maar, het is natuurlijk gewoon een loterij. Dus je kunt ook al gewoon een random postcode vallen. Ga je dan vanuit. Ik weet niet hoe dat allemaal gelegd is. Maar dat zal wel zelf goed zijn. En uh, allemaal legaal en gerandom en zo. Maar inderdaad, dan zie je dat op tv voorbij komen. En er zijn altijd de mensen waarvan je denkt. Ja, die gaan er dus een extra vakantiehuis mee kopen, weet je wel? Ja, dat, ja precies. Ja. een extra vakantiehuis. Ja, nou ja, ik, mijn ouders die waren er nog aan het klagen. Want wij wonen heel dichtbij. En dat is natuurlijk ook een beetje het, het geniepige aan zo'n postcode loterij dat je eigenlijk een soort van groepsdruk voelt. Want als jij het niet bent, dan zijn het straks je buren... in plaats van dat het ja, gewoon één en, en hetzelfde niet, nummer is. Dus nee. zo'n YouTuber, uh, Rick Broers. Ik weet niet of die ja, ja, Serpent Gameplay, ja, Serpent bedacht, Gameplay ja. Die heeft ook echt een, uh, een initiatiefvoorstel... bij de Tweede Kamer ingediend... om de postcode loterij dus te, te eigenlijk verbieden. Omdat zij de enige zijn die dit soort uh, ja, psychische trucs gebruiken... om uh, nou ja. mensen het idee te geven van... oh, maar als ik geen lid ben, wat dan? Hè? Want stel, je woont in die straat en je ja. dus wel... Uh, bij de uh, uh, postcodes, de postcodes ja dan, uh, uh, dan had je gewonnen. Als je dat dus niet hebt, dan denk je nu de hele tijd: kut. Dan ja, had ik gewonnen. Maar, ja, maar zeg maar, ik ben altijd wel tegen verbieden. Want ik vind gewoon dat als mensen daaraan mee willen spelen, moeten ze dat lekker doen. En als mensen anders fomo krijgen, moeten ze daar maar aan gaan werken. Ik vind dat namelijk niet het probleem van de ja, overheid. Ja, ik ben, ik ben zo, zo... ik weet niet, ik noem me een soort moslim. Maar ik ben heel erg tegen gokken eigenlijk. Ik vind dat best wel. Nee, uh, ik heb daar niks ja. tegen, ja. <laughs> nou ja, um, uh, well, yeah. we mogen wel allemaal de kosten betalen van de schuldsanering en zo. Dus dan mag je ook best wel iets aan preventie doen, denk ik. Ja, toch? Toch? Ja. Ja. ja, ik vind preven preventie ja. geldverspilling. Oké. Okay. Oh. Controversiële meningen. Oei, ja, dat vind ik nee, maar weet je, ik wil even. Ik weet het allemaal. Ik heb zelden controversiële meningen. Okay. Maar ik vind, weet je, kijk, preventie voor uh, alcohol, rook, uh, Ik vind het altijd zo van dat geld. Want dan denk ik van, laat die mensen nou lekker zelf kiezen wat ze doen. Dat is toch niet het probleem van de overheid? Ja, maar wacht even. Wat je zegt, ik snap je wel een beetje. Dat is op het eerste gezicht. Maar je moet je natuurlijk voorstellen: iemand die alcohol drinkt. Die gaat uh, uh, overlast veroorzaken in, uh, in de openbare ruimte. Daar heb je dus extra politie ja, maar je, voor nodig. Ja, maar dat geld wat je aan pre ja, preventie geeft, dan gewoon aan de politie. Ja, sorry, ik vind dat echt. Uh... Nee, maar ik bedoel dus meer te zeggen. Van, ik, uiteindelijk is ook echt heel veel onderzoek gebleken: is preventie goedkoper? Los van het feit dat in mijn ogen de economische factoren niet de leidende factoren. Ja, je moet toch ook mensen een beetje blij houden? Ja, dat, en zal maar. Houden. Ik, ik ben, dat zal wel. Maar ik ben in de basis gewoon een beetje anti-preventie van zaken. Okay. Vooral, vooral voor dingen zoals dat. Ja, dat is gewoon... Ja, uh, ja oké, okay, ja, ja. dat mag. Ja, dat zou, ja, ik, ik zie het anders. Nee, Ik mag ook een nou, ja. seconde verspreid. Ja, seconde ik mee, dus, het, maar daar gaan we. We zijn weer ja, over. Inderdaad. Ik, uh, ik zou ook ja. nog even mijn inbreng geven. Um, ja, de postcode loterij. Het is inderdaad... Het, het, het, het creëert wel iets apart, Want er waren dan tien huizen in die straat. En dan de andere tien huizen, zeg maar de buurman inderdaad... die het dan niet kreeg. Uh, niet omdat hij niet meedeed, maar omdat het nu voor tien huizen dan maar geldt. Dus je krijgt ook een beetje zo'n rare sfeer natuurlijk in zo'n uh, zo straat. En uh, uh, ja, het is gewoon een heel goed verdienmodel. Want je ziet natuurlijk... De staatsloterij zie je nooit uh, bekende Nederlanders inzetten. Of uh, filmpjes, uh, video's op tv... of er moet geld verdiend worden, want het is... het is commercieel en de... Ja. Staatsloterij vallen ook miljoenen, maar dan uh, nou, ja, oh, krijg je geen best natuurlijk. Kijk, ik vind postcode zijn natuurlijk wel heftiger in de marketing en zo. Ook hoe ze het psychisch ja, doen. Maar, nee, maar, maar staatsloterij, is werk, ja. staatsloterij en ook uh, Holland Casino, dat ze daar dan als enige tafelspellen mogen doen en zo. Ja, ja. En dat drukt natuurlijk ook allemaal van geen kant. Weet je? Hey, maar We gaan weer gaan, uh, uh, we we gaan gaan naar een <laughs> ja, muziek, muziek. Want als we het over geld hebben, veel fans van Harry Styles gaan ook helemaal tien keer over de kop om... Concertkaartjes voor hem te krijgen. Want hij staat maar liefst inmiddels tien keer in Nederland komen, komende mei en juni. Natuurlijk een uniek. Nog nooit heeft een artiest zoveel dagen in Nederland gestaan in de, in de arena. Dus, en allemaal uitgevolgd, natuurlijk inmiddels. In juni gaan nog drie extra avonden in de verkoop. En dat komt allemaal waarschijnlijk door de, zijn nieuwste nummer. Namelijk Aperture. Hij was hier trouwens ook een paar jaar geleden al. In Nederland, Spreend. Harry Styles. Dus het is eigenlijk best wel weer snel dat hij komt. Nou, Ik hoop nog ergens dus ja, door een kaartje dus te scoren. Maar ik denk niet... Uh, ik ga niet uh, boven, ver boven de 100 euro zitten. Dat uh, vind ik wel voldoende. Mm -hmm. Of uh, hebben jullie wel eens uh, heel duur uitgegeven? Nee. nee. nee. Oh. Oké, okay, hier goed, is nee? Harry Styles <laughs> met zijn nieuwste single van vorige week. Aperture. Aperture. Aperture. Aperture, dankjewel Mike. Denk ik. Tot zometeen, dan gaan we even het technische nieuws bespreken. Ja. Alle ontwikkelingen op dat gebied. Ook een belangrijk onderdeel van onze uitzending. En vergeet niet aan het eind van dit uur de meer Show met weer een nieuwe versie. Nieuwe setting. Styles Aperture. Het is even wachten op een uh, nieuwe album, maar hij staat in ieder geval binnenkort in mei ja. en in juni uh, tien dagen maar in de arena. Maar dat nieuwe album is wel al aangekondigd, toch? Wanneer komt oh. het uit? Word ik weer onderbroken. Wanneer komt het aan, uit? Dat weet ik niet. Ik moet wel eens zeggen... Dus ga even opzoeken. Ik hou dus helemaal niet van pop, normaal jammer, maar ik zei het net ook al. Ik, ik vond dit wel echt nice, eigenlijk. Ja. ja. Nou ja. Ik uh, verleid je al tot de Nederlandse muziek en nu ook tot Harry Styles. Vreselijk. Dus, uh, er wordt progressie gemaakt. En elke dag word ik steeds een beetje normaler. Oh. Met, uh, het Together album heet het dan toch? Nee, het album heet... Uh, het heeft een hele vage naam. Volgens mij zag ik het net. Op, uh, ja, nee, Google. ik zit even verkeerd te klikken. Oké, okay. <laughs> ja, dit, dit is het album dat uitkomt. Het album heet... Uh, Kiss All The Time, Disco Occasionally. En het komt uit op... Stond het er nou maar bij bij de pre pagina. zag net 6 maart ergens. Dat zou wel meen. kunnen. Uh, ik ga even opzoeken. Maar dit, dit gaan we nog bevestigen. Wacht, release date. Dit is dus even 6 maart 2026, als we Google moeten geloven. Nou ja, goed. Ja, dat, ik denk dat het wel weer is een 5 net als het vorige album. Uh, Oké, okay, goed. Nog even <laughs> kort uh, de Back Online-rubriek. Uh, we hadden net uh, een item waarvan we zeiden dat moeten we echt bij de technische ontwikkeling uh, Ja, Dat is een hele goede wat ja, we over uh, de pancreatische. Uh, ja, vertel. vertel ik, ik heb geen idee. Nou ja, in, uh, in Spanje is momenteel een, een wetenschapper, die heeft er echt ook een video van gepubliceerd. Die natuurlijk gewoon enorm trots dat hij dat heeft gedaan. Die heeft dus uh, pancreatische. Kanker in muizen genezen. En dat, uh, dat is dus eigenlijk het hele gebied rondom je ja, spijsvertering, zeg maar. Je, ja, waar je, waar je de, de, de voedingsstoffen tot je neemt, zeg maar. En dat is nou juist ook een vorm van kanker die helemaal uh, niet goed te bestrijden was met radiotherapie en, en dat soort dingen. Dus ja, dat is, als dat ook voor mensen uh, op toepassing is, zometeen. Is dat gewoon een enorme doorbraak. En ik moet zeggen, ik vind dit tot nu toe qua. Landelijk nieuws. Een heel chaotisch jaar. Ja, dat zeker ja. <laughs> dus ik had toen. Nou, er is even wat positiefs te vertellen. Dus, uh, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. En wie weet dat we dus gewoon over twee jaar, drie jaar, misschien eerder hopelijk. Hè, dat we gewoon uh, dat we dat gewoon helemaal ook kunnen genezen. Dus dat er weer een nieuwe ja. behandeling bij is gekomen voor een hele agressieve en gevaarlijke, veel voorkomende vorm van kanker. Dus dat mag uh, ik even delen. Vind ik mooi. Dat zou mooi positief nieuws. Dat voor medische medisch onderzoek is toch altijd wel inderdaad goed nieuws. Dat is eigenlijk nooit echt. Uh verkeerd. Dan uh, als Jelmer iets heeft toe te voegen, gaan we even naar andere technisch. Dat viel mij ook op in januari, dat is misschien iets minder positief. Ja, Voor sommige mensen het wel positief. Nee, want er is iets uh, veranderd in Instagram. Ik denk dat jullie dat al hebben gezien en jij niet. Want, ik uh, niet. <laughs> Heb jij dat al gezien, uh, Jelmer, op Instagram? Kan oh, je ja. weer kiezen om dus de oude stijl feed weer terug te krijgen. En nou, voor de mensen die niet weten wat dat is, zeg maar voor de twaalfjarigen onder ons. Um, of de zeventigjarigen. Ja, dus, maar ik, heb het, ik, denk, ik denk eerder dat een 12 Nou ja, ik niet. Wie luistert dit eerder, denk je? 70-jarige of een 12 -jarige, dit programma? Ik denk eerder de 70-jarige. Ja, toch? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan voor de 70-jarigen die het luisteren nog niet begrijpen. Dus je had op Instagram altijd een feed en dan kreeg je gewoon. Dus die wat, wat je volgde. Dus gewoon op volgorde van een datum dat het gepost is. Eigenlijk gewoon bij moderne standaarden heel saai en heel prikkelloos... want je ziet alleen maar de dingen die je volgt... en dan op datum wat geplaatst is. Dus gewoon plaatjes? Gewoon plaatjes, ja. En toen ja. Er zijn is, een soort -boom is er natuurlijk een soort algoritme-boom gekomen... dat alles met algoritmes berekend moet worden... want de user-time attention span moet zo lang mogelijk de worden vastgehouden. Ja. ja, de for-you-page komt de datum. dan krijg je ook allemaal shit die je niet volgt... en uh, op basis van wat je wil zien... en algoritmetjes die bepalen eigenlijk alles... dus ja, het wordt heel druk en heel erg uh, veel prikkels. En nu is er een, heeft er een rechtszaak plaatsgevonden... Die is aangespannen door Bits of Freedom. En daardoor is Meta dus gedwongen om de oude feed terug te brengen naar Instagram. Nice. Ja, goed, nice. Ja, kijk, ik persoonlijk gebruik het niet... maar ik heb om een wel wat enthousiaste reacties gehoord. Kijk, ik uh, denk dat het ook heel goed is voor mensen die snel bijvoorbeeld merken... dat ze ineens zes uur op Instagram aan het scrollen zijn. Ik heb daar zelf überhaupt wat minder last van. Uh, maar daarvoor kan het natuurlijk wel een optie zijn. Want op een gegeven moment is het dan gewoon de content zeg maar, op... als je, de mensen die je volgt, geen dingen meer geplaatst hebben... Nee, maar ik, ik denk ja. dat de samenvoeging ideaal is. Ik bedoel, je hebt het ook op TikTok, toch? Dan heb je wie jij volgt. En voor For You. Dat is wel wat je kan doen. En ja. de For You is dan het algoritme. En de wie nou, jij ja. volgt is gewoon op volgorde. Wat ik wel positief Titter, is... Twitter heb je dat, dat vind ik nice. Is dat er de keuze in ieder geval is. Ja, precies. Dat, dat is fijn, uh -huh. want ik gebruik ook op alle apps gewoon het standaard For You. En uh, op, op Twitter en uh, TikTok. TikTok sowieso ook. Uh, want daar zit je vooral op om ook gewoon nieuwe, nieuwe dingen, zeg maar, uh, te ontdekken. Dus... Uh, ja, en uh, ik vind nog steeds leuk aan, aan Instagram... dat je daar een plaatje nodig hebt om een, uh, om een post uh, te maken. En dat, uh, ik vind dat een van de meest uh, positievere apps. Als ik, uh, ja, ik vond het ook een leuk platform. Ook. Je zei het goed. Je vond, vond het een, een leuk platform. Een, ik vond het een erg leuk platform. Ja, nee, maar. een beetje jammer dat ik er vanaf ben gegooid... maar ik vond het een heel leuk platform. Nee, ja, dat is inderdaad. leuk voor uh, fotootjes... En, uh, en ook een beetje gewoon zien wat je, wat je vage vrienden en kennissen doen. en zo. Dat is gewoon leuk. gewoon Lief, vrolijk. Ja. Nou, bij social media is het positief, dat klopt ja. ja uh, wat ook lief en vrolijk is, is uh, de artiest die Mike uh, vorig jaar een beetje heeft uh, herontdekt. Ja, ja. Het, is, uh, uh, het is jouw nummer drie. Ja, het is mijn uh, nummer drie en ik moet even hier wat backstory aangeven, want het is zeg maar niet zo dat ik dit nummer specifiek... Heel veel heb gedraaid, maar ik wilde deze weer een beetje inschatten. Dus dat is een soort ander momentje, omdat wat jij zegt ook klopt. Ik heb volgend jaar, of volgend jaar, ik weet niet wat ik volgend jaar ga doen, maar ik heb vorig jaar Bruce Springsteen een beetje herontdekt. Ik luisterde hem toch al uh, afgelopen jaren wel af en toe. Gewoon een beetje de hitjes en hier en daar een albumpje. Maar ik weet niet hoe het precies gebeurd is, maar ik was een keer op YouTube aan het scrollen of een algoritme op Tidal of iets dergelijks. Of Spotify, ik weet het niet eens meer precies. En toen kwam er dus een uh, bepaalde versie van het nummer Thunder Rose voorbij, wat ik dus al kende. Zeg maar specifiek zijn het de on broadway versie. En toen was ik, kan ik me herinneren dat ik dat hoorde, en ik was ineens echt helemaal verkocht. Want gewoon de lyrics en de betekenis van het nummer, van het nummer wat ik dus al heel lang kende, maar nooit echt actief naar heb geluisterd, dacht ik: wow het vond ik echt impressive en toen ben ik dus eigenlijk ja dus we gaan daarna zijn al, bijna al zijn muziek gaan luisteren. Bruce Springsteen hebben we dus nu over dus alle albums vanaf het begin geluisterd en gewoon echt een beetje wat nou hier is dus gedaan voor en een artiest ver kan doen en wat betekenen de nummers dan weet ik voor wat en echt groot fan geworden. Ik denk nu zelf dat ik durf te zeggen dat het Taylor Swift van de troon heeft gestoten als mijn favoriete artiest. En dat zegt echt wat. Um, ik okay. heb ook, het was ook mijn meest luisteraars, op Tidal dit jaar en op um, Spotify. En nou goed, in die trant dus voor mijn uh, top 3 van dit keer... wilde ik een nummer van Bruce Springsteen toevoegen. Nou, uh, heeft dit jaar, of vorig jaar dus, uh, gelukkig heel veel nummers uitgebracht. Allemaal wel archiefnummers op zijn uh, compilatie Tracks 2. En ja, omdat ik natuurlijk heel precies ben en ik wil dus in mijn top 25... ook alleen maar nummers uit 2025 zetten, heb ik gekozen, een beetje symbolisch dus... voor het nummer Follow That Dream. En nog steeds een prachtig nummer... Uh, niet mijn favoriete Springsteen-nummer bij een longshot. Maar ik denk, omdat ik hem er toch in wilde hebben... en ook niet mijn regel van top uh, 2025 muziek op te breken... komt hij dus nu op mijn nummer drie. Bruce Springsteen met Follow That Dream. Ja, ja. Een goed verhaal hè? We gaan er naar luisteren. We gaan er naar luisteren. ...tot de hoogste bergtop. Van de kleinste insecten in je tuin... ...tot de grootste grazers op de savanna. Zoveel verschillende vormen. Er zijn wel meer dan 2 miljoen diersoorten ontdekt. En ik ga ze allemaal opeten. Van B universiteit naar diversiteit. Cirkel blijft meer dan cirkelzaag en naaien. Van ecosysteem naar ecosysteem. Meer kookshow, alles op het menu. <lacht> nou mensen, welkom uh, ja, bij de nieuwe Meer Kookshow, alles op het menu. Ik was een beetje klaar met uh, de budgetten en dergelijke, dus ik denk, we gaan nu, omdat we vorig jaar heel goed hebben bespaard, exotisch doen. Uh, dus we gaan steeds uh, vreemdsoortigere dingen eten. Dit jaar houden we het... Uh, nou, in dit jaar, deze maand houden die is nog uh, simpel. Ik was namelijk oorspronkelijk dit van plan voor de decembermaand. Namelijk december, kerst, flappy. Uh, dus ik heb konijn uh, gekocht. Mediterraan gestoofd uh, konijn, om uh, specifiek te zijn. En wat heb je daarvoor nodig? We hebben uh, natuurlijk uh, één stuk konijn nodig. Eén grote uieringen, vier tenen, knoflook, een blik tomatenblokjes, 100 ml droge witte wijn. Doe wel een beetje een kwaliteit van jongens, niet zo'n goedkope supermarktwijn. 100 ml kippenbouillon, 2 takken roosmarijn, 2 laurierblaadjes... 1 theelepel gedroogde oregano, 100 gram groene of zwarte olijven. Ik zou zelf groene doen. En anders kalamata olijf, want zwarte olijven zijn gewoon nep-olijven voor wie dat nog niet wist. Olijfolie, zout en peper. Nou, hoe bereid je die? Verhitte olijfolie in een brede stoofbran. Kruid het konijn royaal en bak het rondom goudbrein. Haal het even uit de pan. Nou, fruit, ui en knoflook zacht in dezelfde pan, dus niet laten kleuren... Voeg tomaat, witte wijn, bouillon rozenmarijn, uh, laurier en oregano toe. Laat ongeveer 5 minuutjes zachtjes pruttelen. Leg het konijn terug uh, uh, in de saus. Laat met de deksel schuin op de pan nou, ongeveer 75 tot 90 minuten zachtjes stoven En dat is ook echt nodig, mensen, want ik heb het natuurlijk ook gegeten. Ik, heb het, ik probeer echt alles wat ik hier ook vertel met jullie. En konijn heeft wel een beetje iets thais. Dus die 75 tot 90 minuten waarmee je dit dan laat stoven... zorgt ervoor dat het lekker zacht wordt, dat het fijn om te eten wordt... Nou, dan voeg je olijven toe voor de laatste 20 minuten. Uh... Natuurlijk, proeven, heel belangrijk in koken. Eventueel een beetje bijkruiden met uh, rozemarijntakken. Uh, uh, en dergelijke. En natuurlijk wel zorgen dat je die uiteindelijk uithaalt voor het serveert. En dan ben er. En dan heb je een heerlijk stukje. Ja, ja, mediterrane ja, kerstkonijn. Dat, uh, dat klinkt uh, heel <laughs> erg goed. En om het uh, te bewaren tot aan kerst uh, voor de luisteraars, hebben we nu ook een Instagram pagina. Na vier jaar is hij er eindelijk. Dus het recept komt ook uh, daarop. Uh, te Zeker. Zeker. Ik ga ook een en, filmpje uh, maken waarin ik, ik het doe. echt bereid voor jullie, inclusief de receptuur. En dat kan vanaf nu elke maand. Ja, er zijn, uh, we zijn volgende maand erg benieuwd naar het volgende recept. Het laatste, uur, uh, het laatste nummer van het eerste uur is uh, traditiegetrouw een zero. Zero's ja! Omdat we zijn opgegroeid in de jaren nul. En hier is uh, dat ene nummer van Nelly en Kelly Rowland. Dilemma. Tot Ik hou van deze. Ik hou van deze. up and leave a mother you and dude they got ties for different reasons i respect that and right before i turn to leave she said you don't said, know what said, you been to me